Met het de ebola-epidemie in Mali is officieel voorbij, melden de Malinese regering en de Verenigde Naties. De afgelopen 42 dagen zijn er geen nieuwe gevallen van het dodelijke virus gemeld. Mali werd relatief licht getroffen en zijn zes mensen overleden aan ebola. In buurlanden Guinea, Sierra Leone en Liberia vielen al ruim 8400 doden. Donderdag zei de Wereldgezondheidsorganisatie dat het de goede kant op lijkt te gaan met de bestrijding van ebola. De laatste weken zijn er minder nieuwe besmettingen gemeld in West-Afrika. In verschillende Pakistanse steden zijn voor de vierde dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan tegen het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Ze eisen een verbod op het blad vanwege de afbeelding van de profeet Mohammed in de laatste editie. Bij de demonstraties in onder meer Karachi, Lahore en Peshawar... zijn Franse vlaggen en afbeeldingen van de Franse president Hollande verbrand. In Lahore was ook een demonstratie voor de twee broers... die de aanslag pleegden op het tijdschrift in Parijs. Criminelen zijn afgelopen jaar een recordbedrag kwijtgeraakt... aan het Openbaar Ministerie, 136 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen meer dan een jaar eerder... Waarschijnlijk is het bedrag een fractie van de winsten die criminelen maken. Naar schatting verdienen ze miljarden aan zaken als drugs en wapenhandel en prostitutie. De vakantiebeurs in Utrecht heeft dit jaar ruim 117.000 bezoekers getrokken. Iets minder dan vorig jaar. Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in Europese bestemmingen. Italië lijkt dit jaar de populairste bestemming te worden... gevolgd door Spanje en Frankrijk. Buiten Europa scoort vooral Azië goed... De bezoekers van de vakantiebeurs verwachten dit jaar gemiddeld 3100 euro uit te geven aan vakanties. Het weer. Het neerslaggebied trekt langzaam richting het oosten weg. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt met kans op mist en gladheid. Overdag grotendeels bewolkt bij 2 tot 5 graden. Dit was Dennis. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Naast jou ben ik de leukste, fijnste, beste die ik ken Jij bent rustig geen in ingedogen, dat maakt mij gepassioneerd En naast jouw simpel voor of tegen, lijk ik genuanceerd Jouw verlegen doen en laten, Maak mij een amicaal En naast jouw magere salaris, heb ik een kapitaal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 de liefste, beste, bijste slimste. En de aller, allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen. Leuke mensen, mooie mensen. Slanke mensen, mensen. Slimme mensen, beide mensen. Maar ik blijf de leukste, allerleukste. En bedankt dus, ik ben de leukste. me. ZFM Z Living on the hill, in the neighborhood, safe from harm, dictating harm.